9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Voordat straks in Brussel de Europese top begint... heeft de Franse president Macron een gesprek met premier Rutte. Het gesprek is om 9 uur. De vergadering begint om 10 uur. De tweedaagse top gaat vooral over het opzetten van een Europese herstelfonds... van 750 miljard euro voor hulp aan lidstaten... die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, zoals Italië en Spanje. Rutte wil die landen alleen helpen als ze beloven ook te hervormen... Ook Denemarken, Finland, Oostenrijk en Zweden zitten op die lijn. Forum voor Democratie en partijleider Baudet worden voor de rechter gedaagd... door de man die vorige maand bij een flyeractie van Forum met geweld werd verwijderd. De demonstrant beschuldigt Baudet, de partij en twee beveiligers... van ernstige geweldpleging, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting... en belemmering van het demonstratierecht. De man demonstreerde begin vorige maand in Den Bosch tegen Forum waarop hij door de twee beveiligers van de partij een tijd lang werd vastgehouden... op zijn knieën met zijn handen op de rug. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft in een videoboodschap aan het volk gezegd... dat hij de economie weer wil openen ondanks het coronavirus. We kunnen de economie niet blijven verstikken, zei de president... die zelf is besmet met het virus en veel kritiek krijgt... omdat hij de gezondheidscrisis niet serieus genoeg zou nemen. Brazilië is een van de landen waar het aantal coronabesmettingen... de afgelopen tijd hard is gestegen... Alleen in de VS zijn meer gevallen geconstateerd. Streamingsdienst Netflix heeft ook de afgelopen drie maanden flink geprofiteerd van de coronacrisis. Door de lockdown waren veel mensen thuis. Daardoor nam het aantal abonnees toe met ruim 10 miljoen. De omzet steeg tot boven de 6 miljard dollar. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, eerst op veel plekken bewolking, in het Zuidwesten kans op een bui. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, staat weinig wind, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen vaker zon, bij maximaal 25 graden. En zondag neemt de kans op buien weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 You're not sure where it goes And You don't know how you feel But you're getting real close You're a ringtone You say you're still around But I'm done and I need some clothes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 So many smiles you've seen me faking